4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Barendrecht is vannacht een dode gevallen. Agenten waren uitgerukt omdat een man ergens aanbelde... en tegen de bewoners zei dat ze de politie moesten bellen. De agenten vonden vervolgens een lichaam in een bedrijfspand. Slachtoffer is een man, zijn identiteit is nog onbekend. Ook de achtergrond van de schietpartij is nog onduidelijk. De man die de omwonende waarschuwde is aangehouden. Onderzocht wordt wat hij met de schietpartij in Barendrecht te maken heeft. Premier Salmon van Schotland is kwaad op de Britse premier Cameron. Aanleiding is het optreden van Cameron op de EU-top van afgelopen week... waar hij een veto uitsprak tegen een nieuw EU-verdrag. De Schotse premier schrijft in een brief dat Cameron de Schotse belangen heeft geschaad. Hij vindt dat Cameron eerst contact had moeten zoeken met andere Britse leiders zoals hij zelf. De opstelling van Cameron wekte dit weekend ook de woede van de Britse vicepremier Clegg. Hij waarschuwde dat Groot-Brittannië wordt geïsoleerd en gemarginaliseerd in de Europese Unie. Frankrijk verdenkt Syrië ervan dat het achter de bomaanslag van vrijdag... op Franse militairen in Libanon zit. Bij die aanslag op een voertuig van de VN-troepenmacht... raakten vijf Fransen en een Libanese burger gewond. Minister Juppé van Buitenlandse Zaken zei tegen een Franse radiozender... dat hij sterke vermoedens heeft dat de aanslag werd gepleegd door terroristen... namens de Syrische autoriteiten. Diplomaten waarschuwden onlangs al voor aanslagen op de Franse blauwhelmen in Libanon. Syrië zou wraak willen nemen op de Fransen vanwege hun kritiek op het geweld... waarmee de Syrische president Assad de opstand tegen zijn bewind onderdrukt. Op een luchthaven in panama stad is oud-dictator Manuel Noriega aangekomen. Hij is direct naar een gevangenis gebracht. Noriega is in zijn geboorteland veroordeeld tot 20 jaar cel... voor misdaden tijdens zijn regime in de jaren 80. Noriega is nooit meer in Panama geweest sinds hij werd afgezet in 1990. Dan het weer bewolkt en vannacht in het hele land regen... ook vanochtend regent het nog... S middags breekt de zon door met plaatselijk een enkele bui. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven. Man, wat moeten die mensen hier allemaal op het vliegveld? Weet ik dat? Wat heb jij rondgebazuind? Niks. Ik heb de brandweer gewaarschuwd en de ambulance en de dokter. En komen die? Kunnen ieder ogenblik hier zijn. Maar al dat volk hier kunnen we niet gebruiken. Nou, kan ik het nou helpen dat ze de lucht van hebben gekregen? Het is hier ook één kletsgat. Nou, neem het ze kwalijk. Dat gebeurt ook niet iedere dag. Man, gebruik je hersens. Als het veld hier vol staat en het toestel duikt er midden in, wat dan? Maar de politie is er toch ook bij? Alles moet achter de afzetting blijven. We hebben ruimte nodig. Allicht, ja. En ik moet stilte hebben, anders versta ik geen woord. Van wie? Ik heb mijn telefoonlijn verlengd vanuit de hangar. Dan kan ik op het veld blijven staan om aanwijzingen te geven. Maar als iedereen hier staat te schreeuwen, dan komt er geen barst van terecht. Ik zal het de agenten zeggen. Iedereen moet van het veld af. Ja. Als de toestel afglijdt, dan blijven we nergens meer. Heb ik nou nog wat vergeten, Pieter? Uh... Eerst moeten we op de tweede tank overschakelen. Ja, ja. Dan rechthoeken vliegen. regelen, Landingskleppen. Remmen. Dat hoeft toch niet allemaal. Ja, niet om te vliegen, maar wel om te landen. En dan concentreren we ons op Wearing Brunelli. Met Dick... Waarom zo ver weg? Ze kan toch beter hier landen? We mogen niet nog meer risico's nemen, moeder. En als ze uit de koers raakt en de stad niet kan vinden? Het wordt allemaal hondsmoeilijk. Maar als ze hier op onze strip een brokkenlanding maakt, dan hebben we niet eens een brandweer bij de hand. En nu wil je met die ondergelopen weg een ambulance naartoe krijgen. En wie een is vier keer zo groot? Ja, en de bomen staan hier ook te dicht omheen. Ja, maar hoe voorkomen we dat ze uit de koers raakt? Ja, we kunnen dan nou ook nog niet met kompas lezen gaan, vermoed je, zeg. Dus op bodemzicht laten vliegen. Probeer je dan voor te stellen, Pieter. Hoe het land eruit ziet tussen hier en het vliegveld. Van de lucht uitgezien dan. He? En maak daar een ruwe schets van met alle kenmerken... de punten die je maar te binnen schieten. Goed, ja. ja. Zeg, heb jij soms een zakmes bij je? Ik dacht van wel. Ja, Kun je, hier, hier, kun je misschien die, die telefoonklemmetjes lospeuteren... dat ik de telefoon een eind kan verplaatsen? Of nee? Nee, dat helpt niet eens. Als we nou eens een paar schotten sloopten... om van hieruit naar buiten te kunnen kijken. Nou, haal dan een paar man bij elkaar en las de bliksem maar dat werk. Zo, zustertje, nou hebben we alles voor elkaar. Hey. Wat is dat voor een lawaai? dat zal toch niet... Nee, dat komt door de telefoon. Hé, hey, wat gebeurt daar? Uh, nee, we hebben wat gesloopt om uitzicht te hebben. Hallo, George. Ja, hier ben ik. Ah, fijn dat je op je post gebleven bent. Luister, de centrale heeft nou een driewegverbinding gemaakt... tussen jouw vliegveld en mij en Dave op de basis. Hoe is het weer bij jullie? Onveranderd, wind precies oosten niet sterk. Mooi, dan laten we haar nu van 1500 voet tegenwind inlanden, na drie keer een een rechthoek te hebben gevlogen. Oké, okay? top, maar hoe staat het met de brandstof? Ik zal het direct op de andere tank laten overschakelen. Dat is het nou net. Ze landt met een hoop benzine aan boord. Juist niks aan te doen. Ze begint natuurlijk een boete te worden. Ik kan dat niet nog eens twee uur laten rondschenken om benzine kwijt te raken. Dat houdt ze nooit uit. Gelijk heb je trouwens, de ambulance en de brandweer kwamen net binnen, zag ik. Uitstekend. Ik laat me nu door Dave op haar overzetten. Ik moet er nog het een en het ander bijbrengen over gas en zo. Als ik dan nou wat fout zeg, dan kom jij ertussen. Zonder pardon. Oké, okay. daar gaat hij dan. Ja, hier ben ik. Heb je het centprobleem opgelost? Ja, zo ongeveer. Ik moet alleen Janet nog vertellen wat we gaan doen. En een halve minuut om de zaken maar uit te knopen. Goed, ga je gang. Hier de basis van de vliegende dokter... met een bericht voor alle posten in de omtrek. Wilt u ons niet oproepen... Tenzij in de meest dringende gevallen. We hebben deze zender nu nodig. Hallo, Janet. Janet, ontvang je me? Hoe hoog zit je? Op 2100 voet. Moet ik wel echt nog verder klimmen? Nee, nee, nee, zo is het goed. Ga horizontaal vliegen en kijk naar je hoogtemeter... dat je geen hoogte verliest. Dan geef ik je nu Dick vanuit Brinelli. Hij heeft anders wel de tijd voor genomen. Ja, ik verbind je nou door. Even wat aan elkaar breien. Dan komt Dick en die zal je naar beneden praten. Nee. Praten. Wat zeg je? Geef me Pieter. Ik versta je niet goed, geloof ik. Pieter moet me vertellen hoe ik moet landen. Pieter en niet Dick. Huh, ik zal het doorgeven. Zeg Dick, heb ja. je dat verstaan? Nee, ik woon alleen jou mogen, Die haar. Nou, ze schijnt te willen dat Pieter naar beneden praat. Ja, uh, sorry. Staat ze daarop? Nogal ja, maar dat moeten jullie dan zelf maar uitzoeken. Geef me 30 seconden om dit touwe telefoontoestel met zijn losse oorschap goed op te stellen en je kunt erop roepen. Nou, eh, op hoop van zegen, hè? Zo. Nou, de spreekbuis van de telefoon vlak voor de luidspreker zetten. Dat Dick kan horen wat Janet door de luidspreker zegt. Mooi, stel. En nou, de losse oorschel voorzichtig op de microfoon leggen. Dat Janet kan horen wat Dick door de telefoon zegt. Teer, kun je me horen? Teer! Ik heb wat nou weer los, die rommel. Ja? Ja, ik hoor je, Janet, wat is er? Ja, waar is die nou? Waar is die? Ik zie hem niet. Ik heb overal gekeken. Misschien zit hij wel onder me. Kwam hij erg dicht voorbij? Dat weet ik niet. Ik, ik hoorde alleen het geluid van zijn motor en nou is het weer weg. Gewoon door blijven vliegen, dan kan je niks gebeuren. En als hij weer terugkomt, wat dan? Wacht eens. Wacht eens even. Cirkel je nog steeds boven de farm? Ja. Was dat wat? motorgeluid hard? Dat niet zo erg, want het kwam recht op me af. Ja, zie je, ik had je net doorverbonden. Dan hoorde je dus het geluid van je eigen toestel toen je over de farm vloog. Via de telefoon van Dick kwam het hier op de zender. En zo bij jou in de cockpit, dat was het. Weet je het zeker? Neem me niet kwalijk, Dave. Maar ik bleef zo wat dood van schrik. De verbinding werkt dus, hè? Ik ga je nou doorverbinden. Moment. Hallo, Janet. Kun je me horen? Janet, geef antwoord. Kun je me horen? Ja, ik versta je. Maar ik had om Pieter gevraagd. Maar goed, laten we daar geen tijd aan voor spelen. Maar luister naar me. Links in de cockpit. Een beetje laag, maar opvallend heb je een hendel voor de benzine. Die hendel loopt langs een plaatje waarop geschreven staat... ...links, rechts en uit. Buig je voorover en zet die hendel op rechts. Heb je dat begrepen? Ik zie hem wel, maar ik kan er niet bij. Je kunt er wel bij. En wat meer zeg je, je moet erbij kunnen. Luister dat toch, meisje? Je zit niet op een fiets. Het toestel gaat iets schuin liggen als je je beweegt. Leg die microfoon nou neer. Hou het stuur met je rechterhand vast en zet met je linkerhand die hendel op rechts. Nu direct, hè? En vertel me als je klaar bent. Nou, even naar buiten kijken wat er gebeurt. Er komt dan, hm? Niks onregelmatigs. Dan doet ze het goed. Als ze het doet? Dat moet ze. Anders komt ze bij gebrek aan machine vanzelf naar beneden. En dan houdt alles op, ja. Hallo, Janet. Heb je nou die tank naar rechts overgeschakeld, ja of nee? Dat heb ik. Dat is dan dat. Dan gaan we nu even doornemen wat je nog moet weten om te kunnen landen. En dat doen we stap voor stap. En doe niets voor je het goed begrepen hebt. Heb je nou wat te vragen? Ja, één vraag. Daar is Pieter. Die is hier. Ik wil dat hij me vertelt wat ik moet doen. Weet je dit soort waas In deze situatie kun je toch Alsjeblieft, toch... ik geef aan Pieter. Doe toch niet zo verrekt eigenwijs. Ik nee, doe het eigenwijs. Dat is altijd. Ik wil met Pieter praten. Ze wil dat jij het overneemt, Pieter. Maar dat is toch onzin? Ze is dat toch ja. Dat weet, weet ik, dat weet ik, ja. Maar ze wil met jou praten. Is het dan tussen... uit je... gaan zitten, dan neem die telefoon. Ja, maar jij weet toch veel beter dan... Gaat ik. Ga toch wat... zitten, man. Je kunt er ook vliegen. Er is geen tijd te verliezen. Hallo, Janet. Hier spreekt Pieter. Nu? Ja, nou, dat hebt u toch gehoord, hè? Ik was er al bang voor. Voor dit? Dat het tussen jullie niet zo zou gaan als ik hoopte. Nou, dat wist u meer dan ik. Ik, ik geloof van niet. Ach. Waarom wou ze hier dan niet langer blijven? Dacht u dat het uit was? Waarom kon ze nou niet wachten tot het overstroomde land weer te bereiden was? Je weet dat ze bang is om te vliegen. Aanstellerij. Ja, dat vind ja. jij. Ja, dat is het ook. Je kunt toch niet ieder je eigen wil opdringen? Maar wat deed je nou van plan? Hm, wat moet ik nog? Ze was nogal duidelijk niet. Kan Pieter het dan alleen? Zij vindt van wel. Wees al één keer de mindere en helpen. Dacht u dat ik weg zou lopen? Hoe ver staat het dan nou? Heb je alles begrepen wat ik je vertelde, Janet? Ja. Ik moet rechthoekige bochten vliegen... om weer op hetzelfde punt terug te komen. Juist. Maar voor je dit gaat doen... wou ik je de gasttoevoer laten veranderen. In het midden van het dashboard zit een stang met een vuurrode knop... Een grote. Bijna zo groot als een pingpongballetje. Zie je die? Ja. Dat is net zoiets als de choke van een auto. Goed, hou nou het stuur in je linkerhand en neem de gasknop in de rechter. Nog niet bewegen. Als ik het zeg, trek je de knop heel langzaam een klein beetje naar je toe. Kijk dan naar je snelheidsmeter links. Ik wil je snelheid verminderen tot 90 à 100 knopen. Begrepen? Ik vind het griezelig om het te doen. En als de motor stopt, wat dan? Dat kan niet op die manier. Maar het geluid zal veranderen. Daar moet je niet van schrikken. Je gaat langzamer en de neus begint omlaag te zakken. Trek die dan weer heel langzaam op... tot die weer één voet onder de horizon staat. Kijk naar je snelheidsmeter. Die verandert niet op slag. Kijk er een tijdje naar... en als je nog te veel snelheid hebt, trek je weer een beetje aan de gasknop. Kun je dat allemaal volgen? Ik moet zoveel onthouden. Dus de gasknop een beetje naar me toe trekken het een toestel één voet op de horizon houden... op de snelheidsmeter kijken... de snelheid verminderen tot 90 en 100 knopen... en blijven cirkelen, veronderstel ik. Ja, nog meer soms. Dat is alles. Het is echt niet moeilijk. Begin maar. Roep me op als je de snelheid hebt waarom we vragen. Let op, Dick. Ze gaat de snelheid verminderen. Je doet allemaal, er allemaal veel te lang over. Wat kan ik anders doen? Ik moet zorgen dat ze weer zelfvertrouwen krijgt. Waarom gebeurt er nou niks... Misschien heb ik de knop niet ver genoeg uitgetrokken. Nog eens trekken. Ik val! De aarde komt op me af. Het stuur trekken. Dat tot doet niks. Ja, toch wel. Gelukkig had de neus gaat tot iets naar boven. Nog een beetje. Hoe kwam er dat het afgelopen was? Pieter, Pieter. Er is nog toch die microfoon? Pieter, Pieter! Ja, wat is het, Janet? Hier ben ik. Ik hoor je niet meer, Pieter. Pieter, ik hoor je niet meer. Hallo, Janet. Hier ben ik. Hoor je me? Geef antwoord. Zo hoort me niet meer, Dick. Geef mij eens. Alsjeblieft. Ja. dat was eerst een fluittoon. Hallo, Sylvie. Zit jij er nog aan? Deze lijn is in orde, Mr. Garnet. Ik hoor u duidelijk. Nou, Dan moet het bij Dave zitten. Die zal er zeker mee bezig zijn. Zeg nou, ik je toch aan de lijn op Sylvie. Wil je alle mensen opbellen die tussen hier en Weeren Brunelli wonen... dus de, de Turners en de Pearsons en de McPherson's en zo... dat ze ons rapporteren als ze Janet zien overvliegen? hè? Dat zal ik doen. Maar wees u maar niet bang. Iedereen in een omtrek van 50 mijl luistert mee. Ja. Ze zullen vast wel naar de kijken. gelooft u dat maar. Hallo, Dick? Ja, ja. Dick. De voorschel ja. was van de microfoon gegleden En daardoor ging de zaak rondzingen. Ik ben ze naar elkaar vast en draai er een dot watten omheen. Er kan er niks meer gebeuren. Jullie kunnen zo weer met elkaar praten. Ja, ga je gang. Hier, Pieter. Het is weer in orde. Hallo, Janet, Hier ben ik weer. Gelukkig nee wat te gillen en ik hoorde je niet meer. Dat was een technische storing. zal niet meer gebeuren. Hoe ver sta je nu op het ogenblik? Ik vlieg nou iets minder dan 100 knopen. Ik hoef toch nog niet minder, hè? Nee, nee, dat is fijn zo. Nu gaan we proberen een rechthoek te vliegen in plaats van een cirkel. Ja, maar dat, dat kan ik toch niet? Luister nou eerst eens. Heb je vroeger wel eens op zo'n vierwielertje gereden? Wat heeft dat er nou mee te maken? Weet je nog hoe je stuurde? Met mijn voeten. Hier gaat dat precies eender. Bij je voeten zie je een paar pedalen. Daar durfde ik al niet aan te komen. Zet je voeten er losjes bovenop. Alle twee tegelijk. En dan? Wil je naar links, dan trap je op het linkerpedaal... en wil je naar rechts, op het rechterpedaal. Let maar eens op de neus van het toestel en trap dan zacht op de linkerpedaal. Wat zie je dan gebeuren? Dat ik wat naar links ga. En nu weer op het rechterpedaal. Zo ga ik naar rechts... Ik hou liever bij de cirkel. Je zult het toch echt een beetje moeten oefenen. En daarvoor gaan we die rechthoek vliegen. Dus vier keer een rechterhoek maken. Net als op straat als je een blokje omloopt. Oh, het zal er wel moeten. Als je nou een bocht naar links maakt door op het linkerpedaal te trappen... dan moet je ook de stuurknuppel naar links duwen. Je linkervleugel gaat daar naar beneden en de rechter naar boven. Maar dan kom ik helemaal schuin te hangen. Daar hoef je niet bang voor te zijn... Je hoeft ook niet de tegenovergestelde kant op te gaan hangen. Laat je gewoon met het toestel meegaan. Je kunt er niet uitvallen, dat is onmogelijk. Oké? Okay? Goed, ja. Als ik het zeg, dan vlieg je eerst tot aan de dam achter onze farm. Daar maak je de eerste linkerbocht. Dan volg je de dam tot je een dwarsstaande omheining tegenkomt. Bij die omheining maak je weer een rechte hoek... en je volgt die omheining zowat een mijl tot hij op een open stuk land uitkomt. Dan draai je weer naar links... en vlieg je recht over de bomen heen... tot je bij een ingevallen stal komt. Boven die stal weer een bocht... en je vliegt recht op onze boerderij af. Ik zal het je telkens wel zeggen. Maar Pieter, wat moet ik met de deur? Hoe bedoel je? De deur, de deur, die was open toen ik eruit viel. Maar die is toch dicht? Die moet door de luchtroom dicht zijn. Ik begrijp je niet. Ja, Hij is ook dicht, maar hoe weet ik dat hij in het slot zit? Hij valt misschien weer open als ik een schuine bocht maak. Hij zit in het slot, geloof me. Je maakt trouwens alleen maar linkerbochten. En al ging je rechtsom, je veiligheidsriem houdt je op je plaats. Ja, maar die heb ik niet om. Wat? Wat doet dat dan nu? Ja, met, met, met één hand kan ik hem niet aankrijgen. Dat is een kwestie van een seconde. Ik heb het geprobeerd, maar het gaat niet. Laat de stuurknuppel nee, nee, nee, nee, los. dat het... kan ik niet, Pieter. Toe, laat me nou maar zo mijn bochten draaien. Ik, ik kom nu over onze farm. Ik ga op de dam af. Ze zegt dat ze hierboven zit. Hm? Zie je dat, Dick? Ja, daar gaat ze. In de richting van de dam. Dan moet ze naar links. Maar ze doet niks. Ze moet naar links. Naar links. Dat was de dam. Ik had naar links gemoeten. Maar ik durf niet. Ik... Naar links, Janet. Duw het stuur naar links. Nu. Op jouw verantwoording dan. Naar links. Oh. Ga ik schuin? Ik ga alleen naar beneden. Ik val, zie je wel? Terug. Daar komt de aarde aan. Nog verder terug. Uitstekend, Janet. Mooie bocht. Maar je verliest een beetje hoogte. De neus weer langzaam optrekken. Ik heb het toch gehaald? Ik heb het gehaald? Laat die microfoon maar liggen en gebruik je handen om te sturen. Nou, uitkijken naar de omheining. Die ligt nu wat meer naar links van je. Daar maak je weer een bocht. Waar is die Heining? Ik zie hem niet. Hij ligt wel een beetje verstopt hoor, maar je moet nu over een open plek komen en daar zie je hem goed. Ja, daar is hij. Dan vlug naar links, voor ik hem kwijtraak. Dan Daar ga ik! De aarde draait op me af! Ik ga nog over de top! Pieter, Pieter, Ik ben verloren! Ik weet niet meer waar ik ben! Vlieg je horizontaal? Ik ga naar beneden! Trek het stuur dan langzaam naar je toe. Dan komt de neus vanzelf weer naar boven. Hou ook het stuur in het midden, dan vlieg je weer rechtuit. Lukt het? Gelukkig. Heb je de tweede bocht eigenlijk gemaakt? Ik ben uit de koers geloof ik. Geef me je hoogte en snelheid. De snelheid is net onder de honderd. En de hoogte 1000 voet. Maar waar zit ik Pieter? Ik kan de omheining niet meer vinden. Ik zit de omheining kwijt Dick. Heeft ze de bocht gemaakt? Misschien wel een hele of helemaal geen. Misschien is ze afgekleden. Maar stel je voor dat ze boven de rimbo vliegt. Dan heb je geen enkel punt meer om je te oriënteren. En boven het bos zie je hem niet De zon! Vraag haar waar de zon staat. Waar staat de zon, Janet? Links of rechts van je? De zon? Wat, wat moet je nou met de zon? Die staat heel hoog en ergens achter me, links. Nee, dat is even te ver. En waar moet die dan staan? Rechts van je. Blijf dus maar links omdraaien tot de zon weer rechts van je staat. En kijk intussen uit naar die omheining. Ja, als ze hem niet vindt, dan moet ze maar weer gewoon gaan cirkelen. Misschien zit ze al voorbij het derde keerpunt, als ze hem ziet. En hoe komen we dat aan de weet? Zolang ze de omheining maar niet kwijtraakt, kunnen we dat terugbrengen. Maar hoe ver loopt die dan door en hoe lang vliegt ze al niet? Ik heb hem, geloof ik. Ja, ik heb de omheining weer. Mooi zo. Blijf hem volgen tot een open plek. En als je daar dan de bocht ingaat, doe het dan kalmer aan en blijf op gelijke hoogte. Ik kan niet meer. Ik heb kramp in mijn vingers. Wacht, daar komt die open plek. Als ik het nou weer verkeerd doe... Naar links, hè? Een rechterhoek. Ben ik er nou al? Oh, die open plek ligt achter me. Rechtdoor. Wat, wat heb ik een dorst. En, en hoe, hoe lang moest ik nou ook alweer rechtdoor? Als je de bocht gemaakt hebt, Janet... dan rechtdoor vliegen tot je een ingevallen schuur ziet staan. Oh ja, de schuur. Boven die schuur weer naar links en dan weer recht op ons af. Heb je de derde bocht gemaakt? Ja, Piet, dan toch met de rust... Daar is de schuur. Ik, ik moet weer draaien. Hoe hoog zit ik nou? 1200? Ben ik al intussen geklommen? Hallo, Janet. Waar zit je? In mijn laatste bocht. Ah, laat me toch. Het moet toch al zoveel tegelijk. Daar gins moet onze farm liggen. Als ik daar nou eenmaal ben, dan blijf ik gewoon cirkelen... en geen mensen meer uit de buurt krijgt. Al gaan ze op hun kop staan... Janet, pak de microfoon en geef antwoord. Ik moet weten waar je ergens uithangt. Ja, daar komt ze. Ik zie je. Is het dan toch klein gespeeld? Recht hierop aan. Hier ben ik, Pieter. Ik zie de farm weer liggen. Prachtige gedaan, meid. Je bent een reuzenpiloot. Ze moet hogerop. Trek het toestel langzaam op en klim naar 2000 voet. Ik ben aan het klimmen, maar ik ben doodmoe. En laat me alsjeblieft niks anders meer doen, want ik hou het niet meer uit. Ik kan niet meer. is Het Maar je doet het keurig. Blijf nou gewoon klimmen. Vertel me alleen wat er in die tweede bocht gebeurde. Wat ging er toch mis? Ik wist het gewoon niet meer. Ik ging naar beneden. Ze doet ook naar beneden, niks. Ze moet die veiligheidsriem vastmaken. Peter, hoor je me? Zeg het maar. Waarom moet ik klimmen? Ik wil naar beneden, niet naar boven. Ik uit met klimmen en ik trek hem horizontaal. Blijf klimmen, Janet. We moeten je nog een paar dingetjes bijbrengen... voor we je naar beneden kunnen halen. En om die te leren moet je hoog zitten. Ik doe het niet. We je geen seconde langer boven dan strikt nodig is. Alsjeblieft, blijf klimmen. Ik wil naar beneden. Wees redelijk, liefje. Doe het dan omwille van mij... Als ik je niet helemaal onverschillig ben. Man, leut er toch niet zo? Ik ben zo bang dat er dadelijk niet veel meer met het te beginnen valt, Ik Het duurt toch allemaal veel te lang zo. Maar hoe wil je nou landen dat je de beginselen van het vliegen niet krijgt? Toch bewonder ik Pieter om zijn geduld. Ja, zij moet veel straffen worden aangepakt, dat is de enige manier. Maar ik betwijfel het, jongen. Ach, moet er bemoeien er alsjeblieft niet mee. Nee, nee, nee, dat is niet genoeg. Je moet hoger vliegen om geen risico te nemen. Over lopen. Pieter heb je Ga ook altijd gebazen. Ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat hij er tegenkomt, maar oh, ja? zij niet. Nou, als ze me niet willen hebben zoals ik ben, dan laat ze het maar. Maar ben je er daarmee af, Dick? Nou is ze over de zenuwen heen en nou wil ze niet meer naar je luisteren. Wie is er hier niet over zijn zenuwen? Pieter Soms? Nou, naar hem luistert ze tenminste. Ja, omdat hij een slappe vent is met het geduld van een oud wijf daarom. Maar voor we verder gaan, moet je toch eerst die veiligheidsriem vastmaken? Wacht eens even, met dat geduld bereik je ook al niks meer. En ondertussen rent de tijd door je vingers... en wordt de kans op een behoorlijke landing, hoe lang hoe kleiner. Vind er dan wat op, Dick, als je ooit van er gehouden hebt. Maar wat kan ik dan nog doen, moeder? Als die hysterische meid niet wil luisteren. Maar dan kun je toch niets gebeuren. Het is een kwestie van één tel. Je kunt het stuur toch wel een het Zoals Zelfs Pieter is zo wat aan het einde van zijn kracht. Hoe moet zij er dan aan toe zijn? Hou op! je hebt geen idee hoe belangrijk het is. Het is toch niet voor niets een veiligheidsriem? Nee, bij de telefoon. Dan weg jij. Hallo, Janet. Met Dick. Hou op wat je gelaanteren en maak die veiligheidsriem vast. Je mag dan misschien jezelf om zeep willen helpen. Maar het is mijn toestel, begrijp je wel? Laat dat stuur onmiddellijk los en maak met twee handen die riem vast. Dat is in de mum van tijd gebeurd. Heb je mij verstaan? Antwoord! Heb je geen contact meer? Janet, het heeft geen zin om de belederde onschuld te spelen, hoor. Van die riem kan je, kun je leven afhangen. Jij krijgt van mij geen verdere instructies voor je het hebt gedaan. Heb je dat dan tenminste verstaan? Ik heb toch geen zes handen? Hoe, hoe kan ik de riem vastmaken en tegelijk de microfoon bedienen? Zit die ook goed vast? Dat zeg ik toch? Mooi, daar gaan we dan. Jij vliegt die rechthoek opnieuw. Wat waren de moeilijkheden? Geef me Pieter. Ik praat liever met hem. Dat weet ik nou wel. Maar Pieter moet even uitblazen. Wat is dat nou? Ik kan toch zeker ook niet uitblazen? Over vijf minuten krijg je hem terug. Maar eerst vlieg je die rechthoek. Nog wat te vragen? Ja. Wat dan? Hoe kun je nou toch weten wanneer je een rechthoek gemaakt hebt? Hoe bedoel je? Oh, bij de omheining is het makkelijk. Maar bij die andere punten? Dat is dood eenvoudig. De horizon is net als een wijzerplaat... die plat voor je ligt. Je vliegt recht op het cijfer 12 af. 90 graden naar links brengt je in de richting van 9 uur. Kijk naar het punt van de horizon waar 9 uur zou staan... en draai je toestel daar naartoe. Maar let op dat je geen hoogte verliest. Ik zal je wel rondlootsen. Hoe houdt die vrouw het uit? Ik vraag me juist af of ze het wel uithoudt, zuster. Nou, ik heb al vaak meegevlogen, maar ik zou het niet voor elkaar krijgen. En u bent nogal zo'n kouwe. Dacht je? Sorry. Dick eist nogal wat van, er, Dave. Hij moet wel. Bij het ene rondje zit ze niet precies op koers. Bij het tweede komt ze te laag over. En als ze eigenlijk niet meer kan, jaagt hij dit voor de derde keer rond. Nou, ik weet het niet, maar. Ik kan niet vliegen, maar het zal wel nodig zijn. Ja, maar er komt toch ergens een eind aan je krachten. Ik weet niet half wat de mens in levensgevaar kan opbrengen, zuster. Als ik nog denk aan wat ik zelf eens heb meegemaakt. Ik heb met dat te doen. Als je maar geen tijd krijgt om te piekeren. En ja, medelijden met jezelf te krijgen, dan is al veel gewonnen. En daar legt ik het ook helemaal op aan. Dan moet je toch wel hard kunnen zijn. En als het dan om je eigen meisje gaat... Zo te horen zou je anders zeggen dat het al hard was tussen die twee... voordat dat meisje de lucht in ging. En dan nu helemaal aan hem overgeleverd te zijn. Doodeng is het. Ik wil naar beneden en laat me hier maar motteren met dingen die er niks mee te maken hebben. Je moet het langzaam doen, Janet. Zo gaat het niet, dat zei ik je toch. Vooruit nog een keer. Oeh, zo je niet. Nog één keer, maar daar blijft het bij. En als je dan weer op 2000 voet zit, dan neem je weer gas weg tot ongeveer 800 toeren. Je laat de neus zakken tot ongeveer 3 voet onder de horizon. En dan ga je in glijvlucht naar beneden tot je 500 voet gedaald bent. Als je harder gaat dan 80 knopen, trek dan het toestel een beetje op. Wou je zeggen dat je de snelheid kunt veranderen door de neus van het toestel op te trekken of te laten zakken als je in glijvlucht zit? Natuurlijk, dat is de enige manier als je gas hebt weggenomen. Ja, maar dan raak ik toch uit de koers. Ik kan niet blijven cirkelen als ik dat moet doen. Begrijp dat toch? Vlieg dan nog een keer die rechthoek. Alweer die rechte hoeken. Snap je dan niet dat ik daar als te dood voor ben? Ik val er nog uit als die ene vleugel zo laag hangt en die andere zo hoog. Ik vind het vreselijk. Dan kan je niks gebeuren, Janet. En stel je nog verder niet aan en doe wat ik zeg. Dick, ik ben doodop. Dit is gewoon een kwestie van willen. Als je dit niet onder de krijgt, dan kom je nooit meer heel uit beneden. Dus geen tijd verliezen, maar doen. Je kunt het. Je bent een beul, maar wacht maar tot ik beneden kom. Zo, je hebt nou gezien hoe gemakkelijk een glijvlucht op een redstuk gaat, hè? Dan nou moet je het in de bochten proberen. Het gaat dus nu weer naar 2000 voet... Wat kan je niet? Ik kan die beestachtige bochten niet maken als het toestand naar beneden gaat. Dat lukt niet, Dick. Dat kan het niet. Het is kinderwerk. Je moet gewoon. Hoe dacht je anders dat we je op de landingsbaan kregen... als je toestand toestel niet in Glijveren door een bord kunt krijgen? Gebruik toch je verstand. Ik kan er toch vanuit de verte recht op aanvliegen... terwijl ik blijf zakken. Dat is toch het veiligste. Daar is het land te heuvelachtig voor. En daar staan bomen. We moeten die in het oog kunnen houden. Laten we die bochten dan pas doen als het werkelijk nodig is. Ik weet niet... Het lukt me beter als ik het maar één keer hoef te doen. Als ik het telkens en telkens weer moet proberen... Dan... Je ik je tijd. Het heeft geen zin jezelf van de wijs te brengen. Begin er nu aan. En geef me je hoogte dat je de tweede bocht hebt gemaakt. Ga je gang. Ik begrijp niets van me. Hij heeft me nooit begrepen. Hij luistert niet eens. De schuur. Vierde bocht. Gas weg. En de bocht in... Hoe hoog zit ik nou? 1100 voet. Waar zit je nou, Janet? Oh ja, ik zie je aankomen. Moeilijkheden gehad? De eerste keer liet ik de neus te ver wegvallen. Ja, in gelijvlucht ligt het toestel zwaarder in de hand. Je moet de stuurknoppen wat steviger hanteren. Dat heb ik gemerkt, ja. Nou, nog één stap. Een heel gemakkelijke. En dan zijn we tot zo wat. Je zal trouwens al moe worden. Nee, toch? Luister eens. Aan je rechterhand. Tussen de twee stoelen zit de hendel voor de landingskleppen met een gele kop bovenop. Ja? Als je de landingskleppen neer wilt laten, druk dan op die knop en trek de hendel langzaam omhoog. Je zult hem twee keer horen klikken. Dan zijn de kleppen uit. Ze remmen het toestel af als je moet landen. Probeer ze als je rechtuit vliegt. Neem eerst wat gas terug. En probeer nu de kleppen. Terwijl ik aan het cirkelen ben, bedoel je? ja. En houd de neus één voet onder de horizon. Oh, het lijkt wel of je tegen een muur van rubber op vliegt. Druk weer op de gele knop. en laat de hendel langzaam en geleidelijk omlaag gaan. Niet laten schieten, want dan vliegt hij uit je hand. Doe maar. Kleppen in. Weer gas bijgeven. Wat is nu je hoogte? Duizend voet. Ga dan terug naar 1500 en roep me daar weer op. Dan krijg je je laatste instructies. Maar uh, wil je misschien dat ik het weer aan Pieter overdoe? doe? Ja, ik weet niet. Janet? Pieter doet het veel rustiger. Heb je me verstaan, Janet? Maar Dick had me veel minder tijd om te denken. Zelfs geen tijd om te voelen hoe bang ik wel ben. We hebben weinig tijd te verliezen. Goed dan, ga zelf maar door. Als je het niet erg vindt. Ik niet. Dan maken we het er dus samen af. Dan wilde ik graag dat je blijft cirkelen en ieder bevel onmiddellijk uitvoert. Want we moeten weten hoe vlug je kunt reageren. Maar je laat me toch geen dingen doen, Dick, die ik nog niet gedaan heb, hè? Zoals een pocht naar rechts of zo. Nee, Janet, geen nieuwe trucjes. Maar als je gaat landen, is het uiterst belangrijk dat je de bevelen onmiddellijk opvolgt. Wij proberen dat nu hier, terwijl je nog op een heerlijke veilige hoogte zit. Let op. Neem gas weg tot 1800 toeren... Laat de landingskleppen uit te geven om je hoogte als je snelheid constant is geworden. Wat? De, de, de hoogte? Oh nee, nee. E eerst die landingskleppen uit. Nee, Janet. Eerst gas wegnemen. Nog niet aan die kleppen komen. Je zegt ook zoveel tegelijk. Daar gaat het net om. De, de kleppen zijn nog ingetrokken. En nu? Gas terug. Kleppen neer. Hoogte opgeven als je snelheid constant is. Even de microfoon neerleggen. Anders heb ik geen hand vrij. Jo, maar. Je hoeft alleen maar te luisteren. Gas wegnemen dus. Nou, duik het naar beneden. N en nou eerst trekken of, of eerst die kleppen naar beneden... Hij zegt niks, dus speel dus eerst die kleppen. Ik zal het toestel terecht moeten trekken. Oh ja, die microfoon. De snelheid is, is 95 knopen, dik. Je moet zorgen om 80 te komen, maar dat had ik niet gevraagd. Je hoogte moet ik weten als je snelheid constant is. M mijn hoogte is 1800 zoveel. De precieze hoogte, Janet. 1800, 1840. Trek die kleppen erin en geef gas. Klep 1. Gas. Dan ga ik weer naar boven. Blijven cirkelen. He? Je bent op je baan. Kom oh, dat nog. En weer klimmen. Dat het doel, al. Hoogte. Uh, 1900, 1910 knoop, voet. Toestel recht trekken nu. Recht trekken. Gas weg en steiler naar beneden tot je op 1650 voet bent en daar recht trekken. Nog steiler. Blijf op je hoogte meter kijken. Ach, 1880, 1850. In de cirkel blijven. Geef me je snelheid. 1790, uh, ik bedoel, 85 knopen. Niet verder dalen, maar recht trekken. En je zei dat ik veel lager moest komen. Ook op een en verandering moet je kunnen reageren. Dus spreek me niet tegen, maar doe wat ik zeg. Dat breng je me alleen maar in de war. Ik, ik moet toch al zoveel tegelijk. Recht trekken. Hoogte. 1680. Snelheid. 90. Land is klappen uit en toestel horizontaal houden. Daar gaan ze. Klep in, trekken en gas geven. Ja, wat nou? Klep in en gas, jij. Ja, ik. ik moest toch eerst... Je moet niks. Je, dit hou ik niet vol, dikje maakt me kapot. Je moet net zo lang doorgaan tot je precies doet wat ik je zeg. Anders kan ik je niet aan de grond brengen, je, je bent een naling. Sadist. Klep in, trekken. Hoe heb ik ooit van... Die vind ik? Hoe hoog zit je nu? 1620. Kleppen zijn ingetrokken. Gas geven en klimmen. 85. Hoogte. Heb ik toch al gezegd. Ik moet het weer aan weten. 1650. Gas wegnemen. Ja, wat doe je nou? Ik heb gezegd gas wegnemen. Niet recht trekken. Nou dan niet. Neus omlaag. Je gaat daar tot 500 voet. Oh, zo laag ga ik landen. Nog niet. Eerst even kijken hoe je het in de buurt van de grond doet. Komt er dan nooit een Eind aan? Je snelheid en hoogte? 90 knopen en de hoogte is. 15,70. Rug de neus nog wat verder omlaag, dat je snelheid groter wordt, maar in de bocht blijven! Ja, het gaat al zo hard! Dadelijk kom ik nog in de bomen terecht of in het ondergelopen land, Ik kom nergens in terecht en het door de blijven dalen tot je op 500 voet bent! Ik ben zo op 500 voet. Ik zit zo laag, dadelijk raak ik het dak! Onzin, daar zit je nog veel te hoog voor. Opletten nu! Landingskleppen uit en toestel rechttrekken. Nu meteen. Rechttrekken dat toestel. Niet zo hard trekken. Je hoeft niet op zijn staart te gaan staan. Ja, naar beneden die neus. Trek de landingskleppen in en geeft dan onmiddellijk gas. Jop, dat lijkt nergens op. Zo kop wordt er nooit. Dat is ook wel een opgave. Voor de eerste keer zou je het gebeuren vlak boven een vliegveld. Valtse trims gewoon te pletter. Ik kan niet meer, Dick. Het gaat allemaal fout. Ik durf niet meer. Ik ben er als te dood van. Ja, je kunt het wel, Janet. Er is geen fluit aan. Als je het maar geleidelijk aandoet. Niet met horten en stoten. Hm? Laat me nou maar, Dick. Ik vlieg verder naar boven tot de benzine op is. En dan kom ik vanzelf al ergens naar beneden. Ach, nee, nee, nee. Praat dan nou toch geen wartaal. Zeg, waar, uh, waar ligt onze farm nu? Hé? Huh? Oh, die, die ligt schuin achter me. Ah. Kun je de dam zien? Nee. Ja, toch. Rechts voor me. Mooi. Zie je volk aan de horizon? Nee, nee. Allemaal blauwe lucht. Nou, ah, dat zit er allemaal lekker mee, hè? Het enige is dat je het een beetje in je vingers moet krijgen. Als je nou zo hoog zit, dan komt het er niet zo precies op aan. Maar als je eenmaal gaat landen, dan gaat het om meters en seconden. Probeer dus direct te doen wat ik je zeg, hè? Nou, nog één keer voor het laatst. Ja? Vooruit, meid. Brave, meid. Laat nu de neus van het toestel dan weer zakken. Goed zo, goed zo. Je hoogte? 780. Snelheid? 80. Nu steiler omlaag, maar langzaamaan, langzaamaan. Mooi zo, mooi zo. Toe maar, toe maar, laat je maar gaan. Ja, ja, ja, kom, kom. Nu kalmpjes recht trekken, ja. Landingskleppen uit. Uit. Ja. Toestel erbij trekken dat je horizontaal naar beneden komt. Zie je maar dat het gaat? Nu gas geven en kleppen intrekken, vlug. Zo goed, zo goed, zo goed, zo goed, zo, ja. Haha, fijn Nou, klim maar we weer naar 2000 voet. Dan gaan we je naar beneden brengen en dan is alles achter de rug. Hoe is het ermee? Hm? Ik hoop zoiets nooit meer mee te maken. Ha, hoeft ook niet meer. Als je op 2000 zit, roep je maar maar weer op, hè? Nou, dat scheelt er niet veel of er was niks meer met haar te beginnen geweest. En nou maar hopen dat alles klopt met George, daar ging ze op het vliegveld. Hij moet tenslotte bepalen of ze de landing kan doorzetten of niet. Eigenlijk een idioot opgave, hè, om iemand van binnen te loodsen... zonder hem van hieruit te kunnen zien. De hele verbinding zit toch al zo provisorisch in elkaar. Ik vraag me alleen af hoe Janet zal reageren... als op het kritieke moment de stem van George er ineens tussenkomt. Nou, die zegt alleen maar ja of nee. Nou ja, wat wil je? Als er maar iemand anders tussenkomt... Wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even. Hallo, Janet. Uh, ja, nee, blijf maar rustig doorklimmen en uh, stoor je niet aan wat je over de radio hoort. Ik hoor Dave van de basis de mensen even wat laten vragen... Pas als je bij je naam wordt opgeroepen, is het voor jou. Begrepen? Ja, Dick. Laat het alsjeblieft niet te lang duren. Hier, 7 x zero. De basis van de vliegende dokter met een bericht voor iedereen. Heeft nog iemand een dringende boodschap voor de dokter? Alleen dringende, alsjeblieft. En dan we hopen dat er niks ernstigs is gebeurd. Geen gebroken armen en benen, niemand in elkaar gezakt... geen ongekoorts geen hartaanvallen... Niemand iets bijzonders? U zult wel begrepen hebben dat we voorlopig door niemand gestuurd mogen worden. Dus wacht u alstublieft tot we de weg weer vrijgeven. Ik heb het begrepen, Dick. Als ze de landen kan doorzetten, dan zeg ik ja. En als ze toestel kan neerzetten, dan zeg ik alleen maar afvangen. Liegt ze verkeerd binnen, dan zeg ik nee. De reden waarom krijg je als ze weer hoog zit. Mooi. Maar ik laat haar dus eerst een keer om het veld vliegen... zodat ze zich kan oriënteren, hè? Alles verder bij jou in orde? Er is een hoop volk op de been. Allemaal kijken wat er aan de hand is. Als ze maar te puur blijven. We hebben geen behoefte aan ongelukken. Tot straks. Harley, laat het veld ontruimen. Allemaal achter de afrasting, heb ik toch gezegd. Over een kwartiertje is ze hier. En als ze niet precies op de baan komt, dan schiet ze als een torpedo midden in die troep. Ik stel jou aansprakelijk, want ik kan hier niet weg. Hallo, Janet. Hallo, Janet. Ontvang je me weer? Ja, ik, ik ontvang je eindelijk. Luister. We zetten je nu op een rechte koers naar het vliegveld van Wering Brunelli. je? Ja, daar hebben we een heel goede reden voor, Janet. Wering Brunelli. Ja, ik ga hier niet meer uit de buurt. Ik kan hier toch ook landen? Wat is dat nou? Luister, Janet, dan val me niet in de reden. Maar wat heeft het dan voor zin? Ik heb Wering Brunelli maar één keer van mijn leven gezien. Janet, je... hou op. Je weet dat ik me niet kan oriënteren, Dick. Wees redelijk en toelaat me hier landen. Juist omdat ik redelijk moet zijn, laat ik je gins landen. Daar zijn alle maatregelen getroffen die ik hier niet nemen kan. Alleen daar zul je landen en daar blijft het bij. Daar zullen we het dan straks wel over hebben. Als je nou even kunt luisteren, dan vertel ik wat je weten moet. Ik heb hier een compleet overzicht van alle kenmerkende punten... dus je kunt niet verdwalen. De charterpiloot George staat op het vliegveld... en vertelt over deze lijn of je kunt landen. Maar van hem trek je niets aan. Je luistert alleen naar mij. Dan zul je onderweg ook nog wel een keer een vrouwenstem horen... ook niks van trekken. Dat is de centrale die doorgeeft over welke farm je vliegt. Nu ga je recht op de zon af. Onderweg vertel ik de rest. Heb je nog wat te vragen? Nee. Maak dan nu je cirkel af en vlieg op 2000 voet over ons huis. Geef zoveel meer of minder gas tot je snelheid 120 knopen bedraagt. Zo, nou rechtdoor op de dam af en blijf die lijn volgen. Hou je snelheid en hoogte in de gaten. Wat zie je nu? Bomen en water. Ze hm, is kwaad. Debateer ze toen is het niet meer nee. Nu moet je een soort heuvel zien aankomen. Daar moet je rechts langs. Achter die heuvel heb je aan je linkerhand water. Er staat hier overal water. Nou ja, ik bedoel een meertje, zo wat een mijl in doorsnee. Zie je dat? Ja. Mooi. Twee mijl ten westen van Peersens Farm. Ik zie nu een huis of iets dergelijks. Links. Laat je dan niet naartoe trekken, maar vlieg rechtdoor. Ben je nu te hoogte van dat meertje? Ik kom er net langs. Niet de oeverlijn volgen als die dadelijk afbuigt. En nu zie je een tijdje niks bijzonders. Kijk naar het punt aan de horizon dat recht voor je ligt en blijf daarop afkoersen. Recht voor je komt een grote vlakte waar een weg doorheen loopt. Roep me op als je die ziet. Gezien ver ten hoogte van Boeberooi. Niet ophouden met praten Dick. Blijf doorgaan, dat helpt me. Goed, maar jij moet ook eens wat kunnen zeggen. Hm? Gaat het goed verder? Ik kan het gevoel niet van me afzetten dat het over een paar minuten met me afgelopen is. Ach, nee, nee, nee. Daar is geen sprake van. Dit wordt helemaal niet moeilijk. Ten slotte moet iedereen zijn eerste solo landing maken. En dan heb jij nog altijd een paar mensen die je helpen. Daar komt de grote vlakte aan. Maar die ligt rechts. Stuur dan wat bij en probeer er midden overheen te komen. Dan moet het uitkijk. Ja, ik was er al bang voor. Als ze nou al met koersafwijkingen begint... Het wordt namelijk nou een kwestie van schatten hoe ver ze ernaast zit. Hè? Ik ben al nou boven, maar links van het midden. Ik kreeg het niet voor elkaar. Duw je stuur dan zo ver naar rechts tot je in de richting van één uur vliegt. En houd dat zo tot ik het zeg. Hoe staat dat met de hoogte? Goeie, ik ben honderd voet gezakt. Dat geeft niet, dat geeft niet. Zie je al iets van een heuvel zonder bomen schuin, eh, schuin rechts voor je? Ja, het lijkt wel kaal gebrand. Dan moet je nu de neus van het toestel weer op elf uur richten. Gezien boven de 17 mijlsput. Wat zegt je Gezien boven de 17 mijlsput? Zo ver uit de koers? Dat kan niet. Heeft ze niet eens de tijd voor gehad? Dat kan dan alleen maar een, een ander toestel zijn. Ook op weg naar het vliegveld. Ja, maar iedereen is toch gewaarschuwd? Hij mag nou niet landen. Daar moet George voor zorgen. Wij moeten ons op, op Janet blijven concentreren. Hallo, Janet. Nog iets nieuws gezien? Nee, wat meer open plekken. Af en toe schapen. En een hele troep kangaroes. Nou ja, dat zijn natuurlijk geen oriëntatiepunten. Er, er ligt zoiets als een farm recht voor me. Ga dan maar rechtop af. Vliegt op Macpherson's farm af. Maak nu een bocht naar twee uur. Twee uur, nu meteen. Heb je dat gedaan? Ja, er loopt een pad onder me. Of een weg. Nee, nee, niet opletten, niet opletten. Je moet gewoon je richting volhouden. Binnen een minuut moet je nu over een open plek tussen de bomen komen met een omheining voor het vee. Zie je die? Nee. Nee. De zon staat toch schuin links van je, hè? Nee, ik sta rechts. Wat? Kalm blijven en wachten. Janet, maak een bocht naar links, niet te scherp. Maak zo een complete cirkel tot je weer boven de farm uitkomt. Het duurt wel eventjes, maar maak je geen kopzorg. Pieter, hm? weet je soms nog hoeveel tijd er verlopen is... sinds hij de verkeerde kant op ging? En op het moment dat ze het vertelde. Ja, daar heb ik niet op gelet, maar ik denk eh, zowat een halve minuut. Half een halve minuut, halve minuut in zuidoostelijke richting. Laat eens even die schat van je zien. Dan zou ze dus met 120 knopen ongeveer hier moeten zitten, hè? Ja, maar hoe groot is de cirkel waar ze nu aan bezig is? Jawel, en is die groot genoeg om weer boven de farm uit te komen? Ik zie hem, geloof ik. Nee, het ja, toch, toch. Ja, ik zie hem. Het is dezelfde farm. Nee, dan. Blijf dan doorcirkelen, Janet. Uh, kun je van die hoogte uit bekijken of je de voorkant of de achterkant van het huis nadert? Ja, nou, watertanks staan aan de achterkant. Blijf nu cirkelen tot je van de voorkant naar de achterkant over het huis heen kunt vliegen. Dan zal de zon schuin links voor je staan. Heb je die route eenmaal, dan moet je binnen de minuut die open plek tussen de bomen zien. Met die omheining voor het vee. Ondertussen, op het instrumentenbord zit een contactsleutel. Niet aanraken. Zie je die zitten? Net als bij een auto. Ja, die zie ik. Ja, nou, als je op de grond komt en niet eerder... Draai hem dan op uit. Dus niet voordat de wielen de grond raken. Begrepen? Motor afzetten en met de voetpedalen bijsturen. Zo goed. Uitstekend. Ik heb nu de zon links voor en ik kom over het huis. Prachtig. Nu maar rechtdoor. Oh ja, uh, Janet, nog één kleinigheid. De rem. De rem zit onder het instrumentenbord. Een rode hendel met een zwarte knop. Net als de, de handrem van een auto. Hey? Ik zie hem, ja. Nou, die heb je nodig als je op de grond komt. Je trekt er zachtjes aan en telkens een beetje meer tot je stilstaat. Oké? Okay? Ja, maar, maar ik kom nu aan het eind van die open vlakte. Mooi. Blijf dan rechtuit en horizontaal over de bomen vliegen. En begin eens met naar links uit te kijken. Daar moet je dan uh, weer een Brunelli zien liggen. Zie je dat? Ja, ik, ik zit er al bijna boven. Ja, nee, dat lijkt me zo. Het is zeker nog een mijl of vijf weg. En daar begin je dan weer met een cirkel linksom. De eerste huizen. Gek, maar het geeft een rustig gevoel. Ben je al boven de stad, Janet? Ja, en dan zie ik het station. Net speelgoed. Maar de trein is weg. Die heb ik dan toch gemist. Als je nou zo gemakkelijk mogelijk gaat zitten... dan kun je proberen wat uit te rusten. Hou het stuur losjes vast en niet krampachtig. Dan vlieg je ook veel gemakkelijker. Hoe hoog zit je? 1500 voet. Mooi. Terwijl je nu een cirkel beschrijft boven de stad... zal ik een paar punten aanwijzen... waar je straks de bochten moet maken. Aan de andere kant van de stad moet, moet je een heel groot gebouw zien liggen. Een gebouw dat eruit ziet als een fabriek. Dat is de vleesfabriek. Een staalconstructie. Ik kom in de buurt. Nou, daar maak je dan je eerste bocht. Van daaruit vlieg je recht naar het westen. Dan kom je over een kerk met een toren... en daarachter ligt die rivier. Kun je die ook thuis brengen? Ja. Boven die rivier maak je weer een bocht naar links. En daar begin je met de glijvlucht. Daarna een kort rechtstuk naar de rand van het vliegveld. En als je daar weer een rechte hoek maakt, dan kom je boven de landingsbaan en dan sta je op de grond. Kun je die punt onthouden? Ik denk van wel. Alleen begin ik vreselijk bang te worden, Dick. Ja, ah, bang zijn is niet erg, Janet. Ik zal je er immers alles voor zeggen, maar... er is één ding wat je niet vergeten mag... Als ik namelijk zeg gas, dan druk je de gashendel helemaal in. Trek je de landingsleppen in en klim je weer naar 1500 voet. Dat is het enige, Janet. Dat is het enige waar je geen seconde over mag twijfelen. Is dat oké? Okay? Ja. Mooi. Wat zijn je keerpunten? De vleesfabriek? Ja. De rivier achter de kerktoren? Ja. En het vliegveld? Ja, en als ik gas roep. Dan geef ik vol gas en maak dat ik wegkom. Ze durft niet goed, George. Moet je toch eens zien hoe ze die bochten maakt? Met hort en stoot? Het komt er minder op aan, als ze ze maar maakt. Heb jij er veel hoop op? Afwachten. Nou, als ze zo moet binnenkomen, dan komt er geen fluit van terecht. En zeker niet als jij me staat af te leiden. Zorg liever dat de mensen die toch verder opdringen. Straks kan ik haar niet zien bij de landing, dan is het afgelopen met haar. Hoep dan nou op. Ja. Dan moet ze de ronde toch zo wat voltooid hebben. Die komt er zo wel weer in. ja. Dat je van hieruit ook niks kan zien. Het is allemaal één grote gok. Bochten correct. Ah, de bochten zijn volgens George correct. Als ik die vent dan toch niet had staan, hè? De bochten zijn afgewerkt, Dick. Mooi, Janet. Dan gaan we nu uh, aan de landing beginnen, hè? Waarschuw me als je boven de vleesfabriek komt. Ja, Dick. Goed luck. Nou, Pieter. Daar gaan we dan. Nou gaat het gebeuren. Hier vlieg ik nou de hele morgen op af. Mijn hele leven misschien al. Dik, ik kom nu bij de vleesfabriek. Bocht naar links. Bocht naar links. Ik geloof toch dat het kan. Dat ik het kan. Denk aan dat bocht boven de rivier. Daar komt hij al. Het gaat op ontzettend vlug. Hoe hoog zit ik nou? O, oh, nee, nee, op, opletten de bocht. Rechte hoek. Ja. Na de bocht, gas terug tot 800 toeren en de glijvlucht inzetten. Ben je al door de bocht? Bijna. Landingskleppen uit. Landingskleppen... uit. Ja, dan verder op het vliegveld af. Dat is maar een kort stukje. Jij ja, probeert het zo te fixen dat je na de bocht recht op de landingsbaan uitkomt. Ben ik al laag? Snelheid? Zowat 60. Hoe hoog zit je? Laag! De bomen steunen op me af. Toch, de glijflucht volhouden. Daar is het veld dan. Bocht naar links. En dan goed uitmikken met die landingsbaan. Ja? Ik ben gered! Ik ben gered! Ik ga landen, Dick! Nee! Volgast! Janet, landingsklep in. Wat nou? Zijn jullie gek? Waarom dan gas? Goed, gas. Maar hij gaat niet naar boven Optrekken. Nog meer. Je kunt de landingsklep in trekken. Ik slaak door. Nog hoger trekken. Dan komen we dan, thuis moet er bovenuit zien te komen. O. Wat was er nou, George? De bochten waren goed, maar ze zat nog veel te hoog. Ze klimt weer en draait dan weer in de goede richting. Oh, Eh, uh, Janet... Klim weer naar 1500 voet. Hoor je me? Ja, verstaan. Je moet de knop indrukken. Dat had ik vergeten, maar wat, wat, wat is nou verkeerd? Je zat veel te hoog. Ik zat er vlak boven. Ja, dat lijkt maar zo. Je had ook op je hoogte meter moeten kijken. Ja, ik kan niet alles tegelijk. Dan moet ik weer allemaal opnieuw. Dat geeft allemaal niks, al moest het zes keer. Dat is een goede oefening. Ja, tot ze niet meer kan. Ja, wil jij dus hem laten doodvallen? Nee, maar beperken tot het uiterste. Wat is dan voor haar het uiterste? Weet jij dat soms? Dat weet er misschien geen mens? Nou oh ja, laat maar. Ja, laat maar. Uh, Janet, weet jij nog waar je opgehouden bent met dalen, dat je nog zo hoog zat? Nee, ik moet, moet aan te veel tegelijk denken. De bochten gingen goed, dacht ik. Maar, maar toen kwam die sleppen. Ik, ik moest op de neus letten, op de vleugels, op de snelheidsmeter, de fabrieken, de kijk, op de rivieren, op het veld. De, de landingsbaan. Ja, ik, ik heb alleen de hoogtemeter vergeten. Ik weet niet waar het dan ligt. De volgende keer lukt het. Maak je nou geen zorgen. Ja, maar is het dan niet beter als ik weet hoe hoog het naar iedere bocht moet zitten? Laat die hoogtemeter maar waaien. Als je de neus maar zo ver laat zakken dat je een snelheid van 60 knopen overhoudt, dan klopt de hoogte vanzelf. Ik ben al op 1500. Laat me meteen opnieuw beginnen. Mijn hart, komt, mijn hart klopt in mijn keel. Ik voel me zo weeg, dus Ik ik me niet flauw val. Dan komen de huizen. Niks vergeten nou. Dik, ik ga weer op de fabriek af. Daar maak je dan je eerste bocht, Janet. Boven die rivier neem je gas weg en als je dat gedaan hebt, let je op je snelheid. 60 knopen En laat je landingsleppen neer. Niet bang wezen, ik zit naast je. Ik vlieg met je mee en ik heb precies voor ogen wat jij ziet. Rustig aan maar. Nou de laatste bocht om op de landingsbaan te komen, Janet. Doe maar. Hé! Nee, hé! Nee. Gas, gas helemaal open, gas. Neus optrekken en de inhalen. Dat ging er eens heel helemaal fout. Ze nog zo wat rechter in. Janet, hoor je me? Kom erin. Weet je wel, wat je me aandoet? Begin weer aan je cirkel en geef me je hoogte. Waarom kon ik niet landen? Waarom niet? Je kwam verkeerd binnen. Wat ging er dan fout? Je ging in een veel te stijl naar beneden. Zie je wel, ik leer het nooit. Jawel, jawel, jawel. Ik heb je toch gezegd dat je het een paar keer zou moeten doen? Ik hou het niet meer vol. Nog één keer, Janet. En het is achter de rug. Geloof me, als je ook maar bij benadering goed binnenkomt, zal George de landing niet tegenhouden. Wees dan allemaal klaar om je te helpen. Heb vertrouwen, Janet. Je kunt het best. Twee keer is genoeg. Twee keer is te veel voor een mens. Ik haal het nooit meer. Ik ben gewoon ziek van ellende. Alles zwemt voor mijn ogen. Hoeveel wijst die hoogte nou aan? Ik kan het niet meer zien. Vijftienhonderd. Vijftienhonderd dik. Ach, dan vergeet ik weer die microfoon. 1500 Dick. Wil je nog even cirkelen om op verhaal te komen of wil je direct doorgaan? Cirkelen, Dick, alsjeblieft. Ik... ik zie niet goed meer, geloof ik. Dan wachten we. Vertel maar wat onder de hand, hè? Wat moet ik vertellen? Het is alsof ik niks meer weet. Ik wil nergens meer aan denken. Wat kan het me nog schelen? Ik wil niks Gaat meer. Gaat het een beetje? Hm? Ik zei het toch al. Voor een paar minuten ben ik dood. Dood. Ik wist het toch. Hallo, Janet. Hallo. Huh? Waar was ik? Ik moet opletten. Opletten. Waar zit ik nou? Janet, jij radio doet het toch nog? Geef eens antwoord. Ik geloof dat ik even weg was. Ik moet opletten. Opletten. Hallo, Hallo Dick. Janet. Hallo, Hallo, Dick. Janet. Heb ik nog wel genoeg benzine? Ja, ja. Meer dan voldoende. Je kunt nog wel een uur doorgaan als je wilt. Nee, Laten we meteen met de landing beginnen. En we beginnen die vreselijke bocht opnieuw. Die hele verschrikking van dalen, dalen. Maar ik zie tenminste weer wat. Daar komt ze aan. Dan staat je zo toch niet meer in de weg, hè? Ja, ja, snelheid is goed. En de laatste bocht? Ach, maar ze maakt hem veel te groot... Ze komt ze nooit op de landingsbaan, maar op de grasmat. De struiken vliegen onder me door. En dat was Tom Hening. Ja. Blijf dalen, het gaat goed. Ik zit naast de baan. Ik kan niet meer opkomen. Geef niet, doorgaan. Ja. Ik heb nog zoveel faan. Blijf dalen. Ja. Blijf dalen. Ik hou het nooit. Ik zit wel het gras. Afvangen. Stuur langzaam naar je toetrekken, naar je toetrekken. Langzaam. Neerzetten. Vieren aan de grond. Goed zo, motor afzetten en met de voeten bijsturen. Zo hoortje blijft er niet dik. Motor afzetten, Janet. Afzetten die motor. Hij blijft doorlopen en de toestel gaat slingeren. Contact sleutel omdraaien en bijsturen. Eén vleugel raakt de grond. Krijgt de klappen weer terug. Janet, motor af en remmen. Janet, dadelijk slaat ze maar as. Janet! Is om de as geslagen. Hallo, George, George. Ha, is er achteraan gerend, natuurlijk. Hoe kan het nou? Ja, toen ze eenmaal de grond raakte, moet ze buiten de zijn geraakt, anders weet ik het ook niet. En de motor bleef doordraaien. Het toestel begon te slingeren en raakte met één vleugel de grond. Hij sloeg toen om zijn as in de prak. Kom, George, nou maar vertellen hoe oh, het is afgelopen met Hallo? Ja, ja, wie is daar? De Meccano. Ja, wat is er? George is op de grondwind gesprongen en meegereden. Blijf aan de lijn, want ze brengen ja, haar misschien hier. Ja, de... hallo, hoe is met Ho, uh, Hallo? Ha, loopt hij ook al weg, die ellendeling? Ze brengen hem misschien hier naartoe. Maar hoe? Zo. Voorzichtig neerleggen. Nog een wonder dat ze ja? die beklemd zat. Ja, e? met de vleugel en splinters en de cockpit vervrongen. De boel had net zo goed in de fik kunnen gaan. De veiligheidsriem heeft haar gehouden. Zo te zien heeft ze... Oh, wacht ze komt bij. Dat mensen wat, dokter. Laten we maar... Even blijven liggen, dat we klaar zijn met het onderzoek. M -m Mij mankeert geloof ik niet... Ik heb alleen mijn hoofd gestoten, dacht ik. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar daarvan bent u niet buiten Westen geraakt, als u het mij vraagt. Nee, ik geloof dat ik flauw viel toen ik aan de grond kwam. Het was een maar beetje. Maar verder bent u niet gewond, gelukkig. Is het toestel eigenlijk nog heel? Oh, nou ja, heel. Maar uh, mag van geluk spreken dat u er zo afgekomen bent. Uh, laat me maar gaan ja, zitten. Help eens even. Wil je daarvan ja. terug? Alleen, mijn, ja. mijn knieën willen nog niet erg. is van de schrik. Wie van u is nou George? Dat ben ik, Janet. Uh, Jonge de, de piloot van het vliegveld. Ja, die verrekte vent die u twee keer niet naar beneden wil laten komen. Oh, toch mag ik u wel bedanken, geloof ik. Op me toch mee van u. We, weten ze thuis al hoe het is afgelopen? We zullen u naar de hangar brengen. Dan kunt u het ze zelf vertellen. Oh, ja, denkt. graag. Helpt, helpt u me even overeind. Hmm. Ik, ik kan wel lopen. Nou, dan één lief armtje om mijn nek. Zo, dan gaat het gemakkelijker. Hè? Nou, een beetje opzij, uh, jongens. Maak uh, een beetje plaats. Nou, gefeliciteerd met de goede afloop. We zullen thuis wel blijven, wezen. Het duurt gewoon eeuwen. Dat er daar nou toch niemand op het idee komt om ons op de hoogte te brengen. Nee, ik, ik hoor alleen maar een hoop lawaai van mensen in de zegte. Ja, daar kun je van alles uit opmaken. Ze was in ieder geval op de grond. En kan niet veel snelheid meer gehad hebben. Als ze nou in de grond was gedoken. De brandweer zat er meteen achteraan, zei je. Ja, en de ambulance. Zo heel veel benzine had ze ook niet meer. Ja, goed, maar je kunt er in mijn hele smak maken, hallo. Typ. Ja, hallo, Dick. Ja, ja, ja hallo, Dick. Ja. Ja. Het is in orde, hoor. Natuurlijk een beetje van de kook, maar veel van niks. Ik neem de telefoon mee naar binnen en dan krijg je ze er zelf. Momentje, blijf aan de lijn. Al licht! zeg ze, ze markeert keert niks. ze komt direct aan de telefoon. God zij dank. God dank. ja, misschien wil ze jou. Uh... ben je gek? Hallo Dick. Ja. ik geloof dat je toestel aardig mishandeld hebt. Janet. Janet. Ik kom terug. Wat bedoel je? Uh, ben je? Ben je, echt niet gewond? Een buil verder niet. De hemel zij dank. Zeg hier is, uh, hier is Pieter voor je. Nee, ik moet jou hebben. Je, ik heb heel wat uit te praten, ik geloof ik. Ja, maar, maar de wegen staan minstens nog een week blank. Zoot zal me vliegen. Dat je dat nog durft. Ik durf ook niet. Maar hoe kom ik anders bij je? Tot straks. Vliegtuig op Hol. U hebt geluisterd naar een hoorspel door Leon Povel, naar het boek Solo for Several Players van Barbara Jeffers. De personen waren Dick Garnet, Jan Borkus, Pieter Garnet, Paul van der Lek. Hun moeder, Nels Nel Snel. Janet Osborne, Fee Sharone. Dave Jordan, Johan Wolder. George Denovan, Huip Horizont. Een Mecano, Hans Veerman. Sylvie, Ellie Den Haering, Zuster Ralston, Nora Boerman. En stemmen, Frans Somers, Harry Bronk, Han König. En Jo Fischer Senior. De regie had Leon Povel. Een mooi detail, hè? Dat vliegtuigje wat nog door... Uh... Of is dat... Uh... Is dat echt erop? Nou goed. Vliegtuig op Hol is ook net verschenen op cd bij uitgeverij Rubenstein. Dus als u het nog eens wilt terugluisteren. Volgende week een gesprek uh, met de nu bijna 100-jarige Leon Povel. Regisseur van al dit schoons. Dat was erg leuk. Nou, dat... Uh... Dus nog een beetje